Er is niets mis met het hennepbrood van een bakker in Oegsgeest. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft het brood onderzocht en slechts een heel laag gehalte van de werkzame stof THC gevonden. Dat heeft de bakker van een politieagent te horen gekregen. Het NFI geeft geen commentaar en verwijst naar de politie. Die wil nog niets over de kwestie zeggen. Eerder deze week bezocht een wijkagent de bakkerij in Oegsgeest. Hij wilde weten of de broden niet in strijd zijn met de wet. De bakker verkoopt dagelijks enkele tientallen hennepbroden. Bij het mannenhockey is Amsterdam net als vorig jaar landskampioen geworden. De Amsterdammers wonnen ook de tweede wedstrijd van Rotterdam. Het werd in Rotterdam 2-1. Ook bij de vrouwen ging de landstitel naar dezelfde club als vorig jaar. Den Bosch was in twee wedstrijden te sterk voor Laren. Na de 2-1 uit het eerste duel viel vandaag de beslissing naar shootouts. Het is voor de hockeyvrouwen van Den Bosch de veertiende landstitel in 15 jaar.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 Lekker hè, het eerste uur zonder gelul Nou ja, nu gaat het gebeuren Ja, we gaan vandaag praten Eén ah, uurtje lang en Tim het viel Ja, dat heeft te maken Met een aantal dingetjes uh, Roy is er natuurlijk niet bij Hij heeft uh, ja, hij heeft het te druk, eind van de zomer komt hij weer terug En ik moest voetballen in Alkmaar nou, Dan kom je sowieso Al niet te graag volgens mij Maar Ik wou wegrijden met de auto Start hij niet ja, het is ongelofelijk, maar het was echt waar. Accu leeg. Gelukkig werd ik geholpen door mijn teamgenoten. We hebben 1-1 gespeeld, dus daar was ik wel blij mee. Maar daarom zijn we gewoon iets later. We hebben gewoon 1 uur entertainment view. Maar ik weet zeker dat je gaat vermaken. Straks hebben wij Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. Ja, en veel informatie, want er komen binnenkort echt heel veel leuke dingen aan. Nou, wat het is hoor je...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 Binnenkort dus de open dagen voor de lokale omroep en ZFM doen mee. Op 2 en 3 juni kan je hier in de studio komen kijken. 2 juni is een zaterdag 10 tot 5 en 3 juni is op een zondag van 2 tot 6. Je bent van harte welkom. Hou de site in de gaten en kom langs. ZFM Zandvoort en Temod 7 over 6. En hier is Hartwell. en Cobra.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 the joy it brings. Fijn liedje zegt de nieuwe Jason Mores, The Freedom Song. En word je wel eens geprikt? Nou, misschien wel voor medicijnen of misschien voor een, uh, ja, voor een onderzoekje. Een tip: als je dit overkomt, dus ga je naar de dokter. Een tipje van mij? Kijk weg. Ja, een tipje van mij: dit laten de Duitse onderzoekers weten. Verwachtingen lijken nu ook de pijnbeleving van de prik te beïnvloeden. Die, of die verwachtingen worden bijvoorbeeld gevormd door informatie... die een zorgverlener voorafgaand aan de prik geeft. Nou, voor het onderzoek keken proefpersonen naar een video van een hand. Een wattenstaafje die een hand aanraakt. Of een hand die geprikt wordt door een naald. Vervolgens kregen ze pijnlijke of minder pijnlijke elektrische stimulaties... op hun eigen hand. De filmpjes werden afgespeeld boven de hand van de deelnemers. Op die manier kregen ze het idee dat de hand... ...op het scherm van hen was. Dus um, wil je wat minder last hebben... ...wat gebeurt eigenlijk... ...kijk dan weg, maar het gebeurt eigenlijk wel... Um, ...ja, wel vaker hè. Dat je wordt afgeleid als je een prik moet doen... En helemaal kinderen, die zijn wat banger daarvoor. Vaak wordt er dan mee gepraat... ...hé, hey, wat heb je vandaag gedaan, of wat heb je gisteren gegeten. En als je dan... ...dan word je afgeleid, dan heb je veel minder last van die prik. Doet, eigenlijk doet het eigenlijk ook geen pijn hè. En kijk eens links naast je... Ja, en nu rechts. En vraag jezelf eens af, heb jij een hoge bloeddruk? Nee? Nou, bestaat er een grote kans dat diegene naast je het wel hebben? Want namelijk één op de drie volwassenen in de wereld heeft een te hoge bloeddruk. In Canada en de Verenigde Staten leidt minder dan 20% aan de kwaal. In de kwaal, kwaal zit heel anders. Maar het Afrikaanse land Niger heeft ongeveer de helft van de bevolking een te hoge bloeddruk. Nou In welvarende landen is het percentage volwassenen met een hogere bloeddruk gedaald. Dankzij effectieve goedkope medicijnen. In Afrika blijft de kwaal vaak onbehandeld. Ja, Dat is ook wel logisch. Hè? Want um, ja. daar hebben ze gewoon wat minder geld. Daar hebben ze ook geen, uh, geen medicijnen daarvoor. Maar je zou zeggen in Amerika 20% niet eens 1 op de 3. Terwijl het wel uit een onderzoek komt. Vind ik apart, want daar eet ze toch heel erg veel. Tenminste als je de, de persen mag geloven. En, goed nieuws voor de liefhebbers, misschien ook maar niet hoor. Elvis is bezig met een terugkeer. Nou ja, althans zijn naam. De naam Elvis is bezig met een terugkeer in de Verenigde Staten. Ouders durven hun zoontje weer diezelfde naam te geven als de King of Rock, Elvis Presley. De naam blijkt uh, terugkerend in de top 1000 van de meest voorkomende babynamen van uh, 2011. Die houdt uh, babynamen, uh, de babynamen, de uh, Social Security Administration in Amerika houdt die babynamen bezig. Of uh, ja, houd, houdt het in de gaten sinds 97. En Elvis komt uh, nieuw binnen op 1911. Ben je nou benieuwd wat de populairste naam is in uh, Amerika? Nou, dat is al 13 jaar Jacob. Had ik niet verwacht. En bij de meisjes is Sophia de populairste. Zij uh, verdrong uh, Isabella van de eerste plaats. Weet je dat ook weer? Weet je dat ook weer? Goed nieuws, morgen de jaarmarkt in Zandvoort natuurlijk enorm gezellig. Kom langs. Maar wij staan met ZFM Zandvoort live. Ja, ja, ja, ja. We gaan, uh, gaan met de tijd mee. We staan uh, live in de Zwaluustraat. Kom gerust langs. Want wij hebben gewoon lekker een bakje koffie voor je En Misschien wel een bakje thee. Vraag je favoriete platen of misschien wel weer iets anders. Kom gezellig kijken. Radio kijken in Zandvoort. In de Zwaluustraat bij de Jaarmarkt. En um, nou ja, veel plezier daarbij. Zometeen muziek van Walter Cruz, Breken van de Lijn. Volgens mij is dat een heel populair liedje. Tenminste, dat heb ik begrepen van een vriend van mij. Maar nu eerst wil ik je kennis laten maken met Michael Kiwanuka. Hij is door de BBC um, ja, verkozen tot een van de um, veelbelovende artiesten van 2012. En hij heeft een nieuwe single. Michael Kiwanuka, I'm Getting Ready. Oh my. I didn't know what it means to be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 Standing toes now coming easy mm, No more looking down, honey, can't you see? Oh Lord, I'm not getting ready to leave We'll be waving hands, singing freely Singing standing toes now coming easy get it, man. Thank you. Dan Walter Kroes, Pearl, Jozefston, breker van der Lijn. Vanavond hè, de Champions League finale. Chelsea, Bayern München. Eigenlijk kan het zo met Bayern München, Chelsea. Ik denk dat Bayern gaan winnen. Zal leuk zijn. Zometeen hier, popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Ook zometeen hoorde de nieuwe Avicii. En hier is Andrew Gold. How can this be love? The your conscience. Not a goon or a guy, I'm a monster. Cause I hit all the baddest women in the world. Oh. Ooh, baby, baby. La, la, la, la, la, la, la. Ooh, baby, baby. La, la, la, la, la, la, Ooh, baby, baby. La, la, la, la, la, la, Ooh, baby, baby. La, la, la, la, la, la, Ooh, drop it to the floor. Make me want say, yeah. You can shake some more. Oeh, oh, baby, baby. You're the Pitbull, T-Pain. Hey, baby. Met showbiz nieuws met popstar Henry. Oh, wat is het nou? enige van Het showbiz nieuws... Nou ja, showbiz -news nieuws vandaag... Uh, slaan we het een keer over. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, maar alsnog, Henry, ja. we hebben jou aan de telefoon. Daar zijn we sowieso ja, ja, heel blij mee. Betreft. Ja, we zitten natuurlijk op een gegeven moment binnen in de studio in Duitsland. En uh, ja, daar had ik geen internet op, niks, dus ik kon helemaal niks voorbereiden. Daar had ik eigenlijk niet op gerekend. Ja. Uh, maar ja, de, de nieuwe single is uit en die draait dus een tierenlier momenteel. Dus dat uh, okay. ik wat nieuws te melden, dacht ik. Ja, hè. vertel, want jij hebt een nieuwe single. Hoe heet die? Ja, dat nummer heet uh, Vajegondios. Deals. Ja. En het is gewoon een lekker een zomerritje. Samen met Monique. En met de, de band Vido de Vito. Oké. Okay. We ja, zijn momenteel in de studio geweest. De, de volgende nummer aan het opnemen. Want je weet het toch zoals het gaat. Hè. Van, uh, ja, je moet niet blijven stilstaan. Uh, als je nummer hebt opgenomen. En het uh, loopplek Ja, dan moet je zorgen dat de, de volgende weer klaar ligt natuurlijk. Hè. En dus uh, ja, we zijn de studio weer ingedoken. Ja. En, uh, we hebben de basis vandaag weer gelegd. En, uh, ja, we gaan volgende. week weer de, de, de, de volgende clip maken. En, uh, de, de eerste clip moet eruit. Komen, maar je ziet op een reden, je moet bezig blijven, hè? Oké, okay. want ik zie hier uh, met de band Vido Davito, daar heb ik je nog nooit ja. over gehoord, gehoord. Nee, dat klopt, het, het leuke van het verhaal is dat we daar uh, oude muzikanten van vroeger wat mee gespeeld heb. Ja. die hebben bij elkaar uh, getrommeld en we zeggen, jongens hebben jullie interesse om uh, met z'n ja, allen weer een lekkere band te vormen, uh, lekker muziek te gaan maken en uh, ja, zo is de feiten gekomen en dan vraag je een aantal hmm. mensen ik kom je bij... Uh, ja, bij de oude kern kom je uit. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om mee te spelen. Ja, ja. En hoe zit het verder met optredens? Uh, gaat, het toch, gaat het nog lekker? Uh, nou, het is natuurlijk zo dat we heel veel uh, interviews gedaan hebben. radio-interviews En ja. we gaan binnenkort weer, weer het land in. Uh, ja, Dan kijken we van welke templates er meegaan gaan. En, uh, we zijn de bezig, we bezig om te repeteren. We repeteren nou één, twee keer in de week. En... Uh, dus uh, we zijn echt uh, druk aan het pad uh, aan het werken momenteel, uh, jullie. Dus uh, ja, je kunt wel wat verwachten van ons binnenkort. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er, uh, wat er allemaal gaat komen. Ik heb hier een nieuw single, dus ik ben. Uh, we gaan hem even draaien. Ja, uiteraard natuurlijk. Dat zou hartstikke fijn zijn. Hè? Dat is, uh, ik hoop dat we het best om kunt voldoeren. Uh, met mensen zandvoort, uh, ja, dat we misschien live kunnen we gingen bij jullie. hè? het zou mooi zijn. Hé, hey, um, waar kunnen mensen reacties op plaatsen? Uh, nou, die kunnen natuurlijk altijd naar uh, Hevenwijmer-webklik.nl uh, uh, ja. Of naar uh, Zangeres met een hart Dus www.dezangeres uh, daar kunnen ze altijd een berichtje achterlaten En uh, natuurlijk kunnen die gedownload worden op uh, ja, Downloadsites, maar als je gewoon Dat nummer in tikt, dan komt je gelijk bij ons uit Dus dat komt helemaal goed Oké, okay, nou komt goed, wij gaan hem uh, nu draaien En even kijken, over Twee weken hebben we weer shownieuws dan horen we elkaar weer. Oh, Helemaal oké. top. Hey Henry, dankjewel. Heel fijn weekend en uh, veel succes. Ja, jullie ook daar in, in Zandvoort. Ik zie dat het uh, lekker weertje is, dus uh, volhouden. Zeker. Hè? Hey Henry, dan dankje. Uh, oké, okay, hoi, hoi. Komt ie aan hoor. Ja, ja, doe maar ja. Ja! Met mijn teen in het water, mijn kont in het zand, zorgen mijn leven, lauw bier in mijn hand. Het is goed vandaag, het is goed vandaag. Ons vliegtuig zal landen rondom middernacht, alle zorgen die laten we thuis. Geluk en vrijheid is waar ik op wacht. Vraag me af wat beter zal zijn. Luxe en beelden, we zelf een cel om ons leven in deze stad. Deze vlucht heeft ons verder gebracht, daar waar de zon op ons wacht. En Met meteen het water, mijn kont in het zand. Zorg in mijn leven, laat hier in mijn hand. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag. Adios en bye. Com Dios, dit wil een enkele reis Ik ga niet voor tequila of señoritas Maar het heeft geen zin dat ik blijf Adios en vaya, kom Dios Nee, geen enkele reis Geen zin dat ik blijf. Uren dagen, een week is een maand De zomer loopt dood op zijn eind ik zal nooit begrijpen waar de tijd is gegaan Ik wil hier voor altijd zijn niet van de tijd, hou zo van het leven Ons lichaam gekust door de zon De kokos vervangt, alle andere geuren Ik wou dat ik hier blijven kon Met mijn thee in het water, mijn kont in het zand Geen zorgen met leven, koudt hier in mijn hand Het is goed vandaag Het is goed vandaag Adios en bye Conjuros, enkele reis. Where all the muchachas they call me Big Papa. When I do pesos that way, adios and bye, Dios So the way Adios and bye Ay, con Dios Going home, not to stay The señoritas don't care when oh, there's no dinero I got the money to stay Adios and bye Ay, con Dios Going home, not to stay I sit with a I've met mijn in het water, mijn kont in de klei. Zorg in mijn leven, een labietje erbij. Het is goed vandaag. Het is ook goed vandaag. De nieuwe single van onze eigen popstar Henry, Henry van Wijmeren. Hij zingt het samen met Monique en met Vido Davito. Het liedje heet Vaya con Dios. Reacties kunnen geplaatst worden op henry van wipclip... Henry van Wijmeren.webklik.nl Daar zou ook meer informatie over te vinden van onze eigen popstar Henry. Over twee weken horen we meer van hem. Entertainment for You met David Bowie. Rebel Rebel. Goed nieuws voor morgen hoor, de jaarmarkt. Het is uh, redelijk wel mooi weer. Het wordt uh, rond de 21 graden, er is dus wat wolkenvelden en wat zon. Er bestaat wel een kans op een bui. Maar laten we met z'n allen hopen dat het niet gaat gebeuren en dat, er een, uh, dat we een mooie dag van maken. Door de David Bowie op ZFM, Rebel Rebel. En um, ja, ik wil je eigenlijk even laten kennismaken met een te gekke plaat. Mijn naam zit er ook nog in, Rudy Mental. Rudy Mantel, zo heet deze gast. En die heeft een nieuwe single uitgebracht samen met John Newman. En wat een heerlijk liedje is het. Feel the love. I'm telling TV GFM, Text TV, op kanaal 45. TV GFM, 45. Tot zover deze Entertainment for You onthoudt. Dus 2 en 3 juni wil je een keer langskomen in de studio. Je bent van harte welkom. De open dagen voor de lokale omrompen. 2 juni op een zaterdag van 10 tot 5 en 3 juni op een zondag van 2 tot 6. Ben je van harte welkom om mee te kijken hier in de studio bij ZFM. En morgen live op de jaarmarkt ZFM Zandvoort is erbij. Kom langs bij de, bij de studio. We staan op de Zwaluwe Straat. Uh, Kraam, uh, ik weet niet of dat uitmaakt. Kraam 311 volgens mij. Geen probleem. Maar kom gewoon even langs. Kom een gezellig een bakje uh, koffie drinken. Kom, uh, kom een bakje thee drinken. Is, allemaal, is er allemaal. Staat er allemaal. Kom je favoriete liedje aanvragen. Uh, alles is mogelijk. Kom lekker kijken bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij uh, ZFM On Tour. Tot zover deze uitzending van Entertainment View. En dit is de nieuwe van Avicii Silhouettes. Straight ahead on the path we have before us They You took a big step forward